Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Komen er nieuwe coronamaatregelen? De ministers zijn nu druk aan het overleggen, want het gaat de laatste week hard met het aantal nieuwe coronabesmettingen. Minister Grapperhuis maakt zich zorgen. We zijn nog niet op die hoge beschermingsgraad. En we moeten ook echt voorkomen dat meer mensen long covid krijgen. En ik begreep ook echt van een paar burgemeesters als uit grote steden dat zij berichten krijgen van hun GGD's, dat ze zich daar zorgen over maken. Dus ja, we gaan het er nu over hebben of we niet toch echt nog even met elkaar moeten besluiten om met wat aanscherpingen te komen. Het kabinet denkt bijvoorbeeld na of ze clubs weer moeten dichtgooien en meerdaagse festivals moeten afblazen. Er komt een rechtszaak tegen een fabrikant van borstimplantaten, Allergen. Een vrouwenrechtenorganisatie vindt dat zij de kosten moeten betalen als de siliconen moeten worden verwijderd. In Nederland hebben ruim 50 vrouwen lymfeklierkanker gekregen door implantaten. Het komt volgens de organisatie in veel gevallen door siliconen van RAGen. De feestvakantie van meer dan 100 Vlaamse jongeren zit er eerder op dan gepland. Ze zijn in Spanje besmet geraakt met corona en zitten nu in een bus terug naar huis. We zijn hier echt twee dagen geweest. Echt maar twee dagen dat we iets tof hebben kunnen doen. En dan zijn we ineens allemaal weggevallen. Eenmaal thuis moeten ze tien dagen in quarantaine. En in Lelystad zijn er vanaf nu geen gemeenteraadsvergaderingen meer zonder vlammetjes, bitterballen en kaastengels. De gemeenteraad nam gisteravond een motie over de bruine fruitmand aan. Dan uh, luidt de tekst constaterende dat de raad van Lelystad op gezette momenten op verhitte manier kan debatteren. Overwegende het goed is om dan vlammetjes en andere garnituur te eten passend bij de gemoedstoestand van de vergadering. Dit in het licht van vitaliteit ook te voorzien van paprika, komkommer, een kaasblokje of een handjevol noten. De gemeenteraad in Lelystad was het er dus helemaal mee eens. En na de zomer ontbreken de frikandellen, bitterballen en vlammetjes niet meer als er op los gedebatteerd wordt. Het is de bedoeling dat snackbars in Lelystad de hapjes aanleveren. Heb ik het weer nog? Op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Het wordt een graad of 23. Morgen begint ook zo. Later op de dag volgen buien. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat Fieden richting Friesland... tussen Wieringenwerf en Den Hoever, 2 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op, vanuit Friesland tussen Brezandijk en Den Hoever... 3 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. De A9, Den Helden richting Alkmaar, tussen Schorl en Bergen... 3 kilometer Fieden met daar 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom C. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Een radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, It might seem crazy Uh, morgen is het weekend. Uh, Pim Groos zit weer achter de knoppen. En we hebben vandaag uh, Henry van Vurstenberg bij ons, uh, mijn echtgenoot. Om over de erearm van uh, Fokker Space te praten. Die, uh, na 35 bang jaar, bang over te praten? De Era. Uh, de, de, de era. Oh, oké. Okay. Ik dacht de Era. De, nee, het is de Era. Ja. De Era-arm van, uh, van Space die na 35 jaar de lucht in gaat. De Euro uh, European Robotic Arm, sorry, era. European Robotic, robotic oh, Arm. Oh ja, era. Het is een arm ja. van uh, ongeveer 11 meter. En uh, die heeft 7 uh, vrijheidsgraden, Dus de uh, en zo kon hij draaien. En een elleboog heeft hij. En uh, die is uh, eigenlijk het begin ontwikkeld in 1985. -tastig. Ja, net, <laughs> ja, ik, uh, ik, ik het was erg. eigenlijk een studie gemaakt voor Hermes. Dat was de voorloper van de Space Shuttle. De Space Shuttle, het. maar Space Shuttle was toch dat ding wat de, de, was, Het is toch het ISS station waar het naartoe gaat? Ja, maar hoe komt het daar? Ja, dat ja, is met stukjes gebracht. gebracht. <laughs> en uh, dat was dus het Hermes-project. Um... Maar misten ze zo'n arm op, in dat station? Nou, ze hadden er al twee. Maar deze konden ze over het, over het uh, Russische deel wandelen. En dat was een voordeel voor allerlei uh, manipulaties van uh, onderdelen. En die andere zat vast? En een... Is er eentje gewoon met, met negen armen en is er eentje... Uh... Die zit op, op, op een ander deel van de ISS? Okay. Dus die waren er al. Um, de lancering van uh, ERA zelf zou gebeuren op de Amerikaanse Space Shuttle. Maar na een explosie, ik geloof dat jullie dat wel kennen... Not Another Seven yeah. ja, ja, ja ja. ging dat ook niet door. En daar is het steeds uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En uh, dan moest het weer op een Russisch deel komen. Ben ik ben ik ook naar Rusland geweest om te kijken of hoe dat allemaal uh, lukte... Ik, was dan, uh, ik, ik bouwde de EGC en de sommige delen van de GAC. De EGAC is Electrical Ground Support Equipment. Dus dat zat op de grond. En daarmee kon je commando's en telecommando's en telemetrie terugkrijgen van de, van de arm. En dan kan je zien of die arm het goed deed. Oké, okay. ja. Er is er alleen één klein probleem. En dat is? De ERA-arm is ontwikkeld voor uh, gebruik in de ruimte. Maar we zitten hier niet in de ruimte. We zitten op de... Aarde. Aarde. Ja. En als ik geloof, als ik de arm helemaal uitstrekt... dus 11 meter... en de man gewoon op de buitenste buiden, punten ophangt... dan breekt hij van midden door. Door de zwaartekracht. Ja. Want hij kan 8 ton verplaatsen in de ruimte. Maar uh, dat is dan meer massatraagheid. Ik weet niet of je weet wat er is. Nee. Kijk, als je een hele zware auto duwt... dan, dan lukt je dat wel... Heel langzaam. En daarna moet je proberen te stoppen. Dat gaat al heel moeilijk, veel moeilijker. Dus die arm is eigenlijk heel slap. Maar in de ruimte kan hij acht ton verplaatsen. Ja, ja. En hier eigenlijk in de, op, de, op de aarde bijna niets. Nee, nee. Maar goed, uh, we moeten dat ding wel testen. Hij moet wel uh, getest de ruimte in. En uh, om dat te kunnen testen hadden we dus een... Uh, ik uh, wil wel even zeggen dat in uh, dat, dat Hermes stuk, dat was... Uh, die, die, die, die, uh, uh, die Hermes-shuttle, uh, dat was toch in, Fo in Fokker, in, uh, in uh, Schiphol. Gebouw 49 in Schiphol, daar was dat Hermes-gebeuren. Daarna is Fokker failliet gegaan en is de Fokker Space is verplaatst naar Leiden. En daar hebben we dus die uh, Era-arm verder ontwikkeld en dus gebouwd. op zich was het een Fokker-initiatief? Uh, nou, het initiatief komt van uh, ESA, European Space Agency. Die betaalt hem ook. Wel belangrijk natuurlijk. Ja. Want Fokker is gewoon een bedrijf. Die wil gewoon geld verdienen. En, uh, en die Fokker-ruimtevaart mocht overleven van, uh, van de, van de curator, curator van Fokker. Maar dan moest het wel naar Leiden toe. Oh, okay. En dus hadden we daar in Leiden. willen we een vlakke vloer hebben. om die robotarm te kunnen bewegen. En die vlakke vloer moest heel vlak zijn. Dus iets van een tiende millimeter per meter. En dat is niet te doen. Dat hebben ze met alle manieren geprobeerd. Met uh, water, bevriezen, is niet vlak. Uh, stukken uh, beton uh, of uh, hars, frezen uh, en zo, is niet vlak. Dus het lukte gewoon niet. Dus hebben ze toen uh, een uh, laserscherm gemaakt. Daarover uh, zat een, uh, een karretje. En dat karretje zag in dat laserscherm of hij omhoog of omlaag moest gaan. Nou oh ja, dat klinkt logisch. Ja. Bovenop dat karretje zat een uh, glazen plaat, ja? en daar zat een Hoovercraft-principe. Dat ah. is wrijvingsloos, want dat is het probleem. Als die uh, uh, vlakke vloer niet vlak was, ja? dan trok hij of duwde hij aan die arm. Ah, dat en dat is... heb je niet in de ruimte. Nee, nee. Dus ja. dat klopt niet. Dus dit nee. is test mislukt. G dus, er moest dus op dat karretje was nog een Hoovercraft-principe met luchtvoetjes. Maar ja, op een gegeven moment uh, kwam dus die, die, die uh, arm, ging bewegen. En dan kwam het robotkarretje uh, achter die arm aan. Hadden ze dus daar ook weer een, een, een armpje in gemaakt. Dat als je te veel naar buiten ging, ging het karretje meerijden. Dus het karretje reed achter de wrist ah, okay. van de arm aan. En de elleboog, de elleboog die werd dus yeah. ondersteund door de draden. Oh, zo. Yeah. En zo konden we dus. Uh, dat kan ik de, de ERA-arm eindelijk uh, testen op uh, aarde. En dat deden we dus. Want we, we bouwden dus ook een hele simulator eromheen. Om alle bewegingen te kunnen simuleren. Dat heette de ESF. De ERA Simulation Facility. Yes. Een heel groot stuk software. Vooral gebaseerd op uh, Eurosim. Dat ook ontwikkeld was de Fokker. En C++. En een heleboel andere uh, stukken software. Ja, ja, ja. Maar... Um, die, uh, die ESF die moest op een gegeven moment gevalideerd worden. Ja. En dan zeiden ze dus... we gaan dezelfde missie die we op de vlakke vloer uitvoeren... gaan we ook in ESF uitvoeren. En dan moet hetzelfde resultaat opleveren. Ja, het is... Nou, nee. Nee, echt niet. <laughs> Jaren hebben we erover moeten doen. Want wat gebeurde er? Er zaten allemaal restricties op die arm. Hij mocht niet een astronaut verwonden. He, want hij kan dus 11 meter. Kan hij oh, kan hij natuurlijk, hij gaat behoorlijk hard... Ja. Kan niet, hij moest allerlei dingen speciaal maken dat hij, dat niet kon gebeuren. Dus er zaten allemaal restricties op. Hij mag niet te hard dit, hij mag niet te veel omhoog, hij mag niet te veel omlaag. We hadden wel een database met duizend parameters. En dan sloegen we er één plat, want hij deed het weer niet. Dan dus zetten we hem aan met die EGSC. Dat is wat ik zeg. die heeft, gaf ook de power aan een robotarm. Dan gaf een commando, dan bewogen. Je ja, hoefde, stopte hij weer. Moest je weer iets plat slapen. Weer, weer, ja, weer, ja, weer. Ja, ja. Op een gegeven moment sloeg er bijna alles plat. En toen kon hij eigenlijk bewegen. Ja. Ik heb een plaatje gezien van dat ding. Maar het, het is gigantisch groot. Het is veel groter dan je denkt. Ik denk, nou, we, bijvoorbeeld, we hebben hier die microfoons met die armen en zo. Maar het is veel groter en massiever of zo. Hè? Ah, het is 11 meter. Ja. Maar ook alleen. veel dikker of zo. Ik vond die, nou, de, de, het is de, de, de limp, zoals wij dat noemen. De limp, de, de, de, de buis ja? was carmofiber. Puur en hoe, wat was de diameter daarvan? Zoiets. Valt mee dus? Ah, oké. Zeg 40, 50 centimeter of zo. Ja. Nou, ja? 30, denk ik. 30. ik. Ja. En, en, maar is die nou 35 jaar al klaar? Of zijn nu 35 <laughs> jaar geleden begonnen ermee? 50 jaar geleden begonnen. Ah, oké. Okay. Ja. Dus, uh, en er moest natuurlijk... Uh, de erearm is, is nummertje 1... Maar hoe, hoe bedien je die, die, die erearm? Dan had je dus een Emmy en een Emmy. maar een grote, grote kasten. Die Emmy moest dus door een cosmonaut worden bediend. Ja. Dat was allemaal hele grote schakelaars. Klak, klak, dat je met die dikke handschoenen dat ding kon bedienen. Dat ja, was natuurlijk. de Emmy. Die was voor, voor eva activiteiten, Extra ja. vehicle activity. Dat is dus buiten het ruimtestation. Dus de, astro, de, de cosmonaut. De heet het dan ook, ja. ja. toetsenbord, ja. ja. Maar er was ook een Emmy, die was dus internal. Oh. Dus dat was gewoon een laptopje. Ja, die is wel kleiner. Ja. En daar konden ze mooi uh, de hele arm mee bedienen. En daar uh, kon je dus ook een missie instoppen. Dat je een hele missie uitvoerde. Hè, ah, dat die iets pakte ja. of zo. Voorprogrammeren, ja. Ja. ja. Maar ja, hoe train je dat? Want je moest die cosmonauten ook weer trainen. had je dus een webmodel. Had je dus de hele erearm. zat onder het water in Gakering Star City. Dat is bij, vlakbij Moskou. Daar ben ik ook wel geweest. Okay, yeah. zat de hele arm onder water. Zodat je met je pak uh, gewichtloos die armkool gebruiken en zo, want er was ook een manual override dat als het ding hebben we ook vaak nou, moeten gebruiken moet ja. zeggen, ja? als het ding grappelde, hij pakte wel iets, maar hij ging niet meer los. Dan kon je met de manual override, ah, oké, okay. kon je hem weer los halen. Oké, okay, en dat zit er nog steeds op. Ja, dat moet, ja. moet ook. Oké. Even pauze. Ja. Ja. Okay. Dus want een... ja. ja. je bent zo op je praatsoel, dus, <laughs> het is een muziek en lunchprogramma, dus. Maar je hebt ook muziek meegenomen? Ja. Veel van Jimi Hendrix? Ja, natuurlijk. Natuurlijk ook okay. heen. Dat hoort bij uh, de ruimte, denk ik. <laughs> Gelulende ruimte. <laughs> Kerst als made of cent. Ja, daar komt ie.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 Made of sand slips into the sea eventually. Nummer, wat je net zei, ook inderdaad, uh, yeah. Kessels Meet Out of Sand of sand. Ja, Zandvoort. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik zou nog uh, heel veel hierover kunnen vertellen. Uh, de, de, de, ik heb het net gehad over de Emmy en de Immy, Over het bedienen van de, de arm. En dan hadden we dus ook vier clues. dat zijn Camry Lightning Units. Dus daar staan de camera's op de elleboog, twee stuks, en twee op de pols. En daarmee konden ze dus met een camera precies goed kreppelen. Want je begrijpt in de ruimte, kreppelen is heel erg belangrijk. Sorry, kreppelen wat is het iets vastpakken. Kreppelen is vastpakken. Oh ja, dat is vastpakken dan. Ja. Ja. Ja. Ik zat net te denken, want misschien moeten we toch een stapje terug. Het wordt wat te technisch. Het, het is misschien, uh, je, je kan die armen een beetje vergelijken met zo'n uh, zo circus ding, toch? Waar je met zo'n drie van die dingen ook een zo speelgoedbeestje moet oppassen ofzo? Of? Is dat niet helemaal waar? Ja, dat is ook, dat is ook vastpakken. Ja, want hij, hij wandelt dus over dat Russische deel. Dus dan pakt hij die steeds één die, die wandelt niet deze, nee, deze, nee, maar hij krippelt wel. Hij, hij, hij grijpt, grijpt dingen. Ja, oké. Okay, en deze grijpt... Ja, want het is radio, dus uit. mensen hebben geen idee wat, wat je nou voor je moet zien of zo. Hè? Het, ja, wat kunnen we mee vergelijken? Ik probeer dat dus eens wat simpeler uit te leggen. Ja, ja wat vind je dat? Zijn het magneten die als het ware overpakken? Ja, nee. dat niet. Een, een, een nee. stap terug, wat is nou zo'n arm? Een de ja. tak, eigenlijk. Ja, maar hij wandelt niet. Eerder wandel? Nee, toch? Die zit toch ergens vast? Nee. Wandelt nee, dat zegt hij, hij wandelt over het, ere, over het Russische ruimtestation. Oh, dat, dus dat heb ik begrepen. Het is, en dan laat hij de andere los? Het, het is, ja, het is, het is heel, ja, het is heel gaaf. Ja, heel slim ding inderdaad, dat hij ook kan lopen. Ja, maar ja. hij kan dus alleen lopen waar de basepoints zijn. Want de basepoint, die kent hij, die kreppelt hij. Dus ja, hij gaat gaat kan ook niks. Dus, hij, uh, gaat hij gaat heel voorzichtig zijn. Ja, maar als hij gaat lopen, dan heeft hij dan een derde arm om iets op te pakken? Nee. nee dus, dus hoe dan? Hij heeft dus een aantal basepoints. Dus hij moet, uh, als hij ja, zegt, hier is een de... zonnepaneel. Ja. Die zit ook bij een basepoint. En hij zit nu, is hij wat anders aan het doen? gaat hij dus eerst naar een, uh, een volgende basepoint in de buurt van die andere. En dan draait hij om. Hij kan alle kanten op draaien. ik zeg, 7 graden van vrijheid. Dat is echt heel veel. Hij kan ook gewoon ronddraaien. Mm hij -hmm. kan ook een schroevendraaier doen. als het ware. Oh, okay, yeah. en, uh, en dan pakt hij dat zonnepaneel. En dat zet hij dan weer op een ander basepoint. Dan gaat hij weer verplaatsen naar een ander. Ja, dat is best een hele manoeuvre hoor. Oh, allemaal... Waarom zo moeilijk? Nou, hoe ga je dat dan doen? Nou, ik, ik zou die arm ergens vastzetten. Ja, dan, dan kan je alleen maar dit... Dat is ja, klopt, ja, ja, ja. Nu maar, is het meer. Ja, het is naad, maar je maakt jezelf ook een stuk moeilijker. Ja, nou goed, dat programmeer je in een missie. Ha. Voor, wat was het nog, 360 miljoen? Huh? Ja. Maar ik wil toch even zeggen wat het zo belangrijk is om te, om te krippelen... Omdat, uh, hoe doe je dat? Vastpakken. Vastpakken ja. Ja. Kijk, in de ruimte is het zo, als je... Dus vlakbij uh, een, een, een, een onderdeel is waar, waar, waar je naartoe wil gaan, ja. dan ga je heel langzaam daar naartoe. Want wat er gebeurt als uh, jij bijvoorbeeld als astronaut ook, hè, ja. daarom is dat wetmodel ook zo belangrijk. Als je als astronaut probeert iets vast te pakken, maar je pakt net mis, je verdwijnt in de ruimte. Oh ja, dus dat Daarom zit de ja. astronaut altijd vast met een touw. Klopt, ja. ja. Dat hij niet, dan uh, kijken we ja. naar Graffiti, die film. Ja, inderdaad. Oh, dat komt ja. omdat die massa die beweging en die kan je niet zomaar stoppen, inderdaad. Nee. Dus daarom staat zo'n camera erop, dat je ze, dat ze precies daar die, uh, de, die, het krippelpunt, wat ze zeggen, waar je naartoe moet pakken, ja. gaat hij precies zo'n camera, dat die precies richt. Van oh, zit ik er wel helemaal recht boven, ja. En dan gaat hij heel langzaam naar beneden. En dan pakt hij hem. Oh. Dus dat is een hele manoeuvre nog hoor. Dat ja, zeker. Moesten we ze allemaal testen ook. Op de vlakke vloer. En pakken is ook niet zo simpel, hè? want als wij, wij bijvoorbeeld een ei vastpakken, doen we dat heel anders dan als je een flesje bier vastpakt. Ja. ja. En dat moet je, zo robot natuurlijk ook leren. Ja, wanneer hij moet zo kunnen, zo. Nee, nee, nee, nee. Hij nee. moet helemaal recht naar boven. Hij moet precies helemaal recht. Hij gaat helemaal zorg dat. Hij je... kan niet van de zijkant vastpakken. Nee. pakken. Nee. Ja, als die, die basepoint zo staat, wel. Als die baseball zo ja. gedraaid is, dan kan hij, zou hij hem ook kunnen pakken. Maar hij moet er recht naartoe. Oké. Okay. Dat dus is uh, heel vernuftig. Uh... Ja, vernuftiger dan ik dacht inderdaad. En dat, uh, dat gaan ze gebruiken. Want we hebben het net gehad, hij is nog niet gelanceerd, hè? Nee. De, de speers zijn al gelanceerd. De al heel lang geleden. Ah. Die, die, zijn, die zijn met de shuttle nog gelanceerd. Van uit mijn hoofd. We uh, zijn die met de shuttle al Dat is volgens mij een, een, een pols, een wrist. En een buis, een limp. zoals ze je het noemen. Die, die, die zitten al ergens in een hoek van de ISS. Ligt die daar in de, te, te, te liggen? Wordt het dan niet te veel? Al tien jaar maar... of zo. Of weet ik veel hoe lang. Jeetje. Maar langer dan tien jaar. liggen die daar al. En wat vind je daarvan? Dat de ISS wordt eigenlijk uh, langzaam de nek omgedraaid. Ja. Die Russen gaan samen met de Chinezen. Dus uh, ja... Ja, dat ontwikkelt zich allemaal heel snel natuurlijk. En dat dus is jammer natuurlijk. Ja. Ik denk dat we toch als aarde gewoon uh, toch een beetje samen moeten werken. Huh? Ja, ja, ja, maar goed. Uh, hij is natuurlijk wel al heel oud. Hè. Dat is hetzelfde probleem met, uh, met ERA. Dat de, al die systemen eromheen. Huh? Na 35 ja, jaar. Ja. Dat weet jij als je systeem maar ook. Ja, het is dat is ja. allemaal achterhaalde ja. shit. Dan dat heb je een 90 insrek Die kan minder dan, dan je telefoontje tegenwoordig. Ja, ja, dat is huh. waar. En zo'n kostte uh, zo kost een al miljoen en dat kost uh, 150 euro. Maar goed, als je met z'n allen eraan werkt, dan is, kan het heel goedkoop worden. Dat, uh, zo werkt het. Maar het houdt dus wel in dat dus die, eigenlijk die verouderde software van die era arm... het die naar dat, IS, of naar dat Russische station toe gaan. Ja, de software van de arm zelf, dat is... Daar mag je niet aankomen. komen. Dat is ADA geprogrammeerde code. ADA? Ja, dat moet space qualified zijn. De compiler moet space qualified zijn. Er mag geen enkele. Alle compilers hebben fouten. Ja. En er mag geen fout in die compiler zitten. Nee, nee. Dus er is, uh, de software is geprogrammeerd door ADA. En dat veranderen ze niet zoveel. Ja, een beetje, maar niet zoveel. Maar in principe is nu de, de technologie natuurlijk zo vreselijk veel verder. Als maar de apparatuur eromheen. Ja, ja klopt. Dat, dat wou ik dat zeggen. Dus die hele EGC van mij moest helemaal veranderd worden. En de NPTE, daar wil ik het net over gaan beginnen. Van De kosmonauten moeten getraind worden met uh, ERA. Ja. Nou, Hoe doe je dat? Allemaal door simulatie. En dat we op een gegeven moment dus had, uh, eens had bedacht er moest een MPTE komen, mission preparation and training equipment. Dus dat waren uh, allemaal computers op elkaar heen die uh, met tegen sim de simulator aan uh, uh, bewegingen konden doen. Dat ging zelfs zo ver dat er een virtual reality bril werd opgezet door door zo'n uh, oh, tra oh, trainee, zo. ja. trainee zou ik ja. zeggen, en die kreeg een handschoen aan. Wat dus ook in die virtual reality terugkwam. En dat ja, kon je dus. Natuurlijk, met ja. Je ja. een aantal uh, bewegingen en ook de Emmy of de Emmy uh, aansturen. Ja. Oké. Okay. En dan ga je weer even onderbreken. We gaan weer wat muziek draaien. Ja. ja. ja? Want we hebben afgelopen woensdag een le uh, leuk uh, programma gehad van FNFM over de Outsiders met Leon van Hed. Met Leon van Hed, ja? ja. Dus ik ga nu nog even een uh, na-muziekje uh, laten horen. De Outsiders met Summer Is Here. <coughs> The sky, and you and I, we're all feeling good, that we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 There's no need to worry, no need to hesitate We're so much alive that we don't have to wait The Golden Wonder Day The flower of the And you and me We ought to You were made for me The sun in the sky And you and I We're so happy together We put on a stride There's no need to hurry We ain't got nothing today do. We're doing the best we can I'm loving you No need to worry, the world is truly alive. We're so much in love as we wait for the night. As we wait for the night, as we wait for the night. Nou, dat was zo'n mooi zomers liedje, hè? Ja, toch? Ja, hier binnen in de studio we hebben alweer de everything aangezet. Dus, Heerlijk, <laughs> hè? Uh, he? Lekker weer ja. hier. Mooi dat het weer mag. Nee, geen <laughs> dat jullie. Dat kan. Oh, dat mag. Ja, vroeger mocht dat natuurlijk niet. Ja, ook met dat. De met, de, met de verstuiving is dat niet echt. Ja, ja. Ik weet niet of die ververst of dat die gewoon rond... Uh... Nee, zal van buiten komen, ja. Ja. ja. Nou, weet ik niet of die van buiten komt. Nou ja. Uh, we gaan weer even verder. Ja, ik wou het, dus zeggen, van um, uh, uh, tijdens het uh, ont ont ontwerp van ERA zijn er natuurlijk ook nog wel nieuwe eisen ingekomen. Dat is altijd heel lastig met uh, bestaande software, dat er ineens iemand komt van, uh, hey, we willen er nog iets toevoegen. Nou, zeker als het 35 jaar duurt. Ja. Ja. Nee, dit is, nee, dit was echt in een designfase. Toen zou je nog met de shuttle gaan ah, okay. en zo, dat was allemaal ja, ja. in design. Toen ah. zei ESA, nou ja, we, we willen eigenlijk absoluut zeker weten dat hij niks van het rampstation raakt. Nee, dat kan niet dus een, ja. een collision avoidance, een aanraking. Uh, stop. Een botsing. Bo botsing nee. voorkomen. Ja. Dat heet, dat, ja, wat ik zei, dat was het collision avoidance systeem. En dat was heel lastig, want dat moest bovenop de software worden ingeprogrammeerd. Uh, maar dat is natuurlijk dus niet moeilijk. Je hebt wat uh, detectoren, die, die meten de afstand. En dan zegt hij, nou, is de afstand minder dan een meter, stop. Ja, maar zo werkt dat niet. Want nee, hij ook. had geen detectoren om te kijken. Uh, aan de zijkant of nee. iets aanraden. Nee. Dus maar de, als je iets vastpakt, moet je toch ook een soort detector hebben: van wanneer heb ik hem nou vast, ja of nee? Ja, ja. dus Toen hij had een hoop in zitten. Hij had het hele ISS, had hij als een database in zijn uh, oh. geheugen zitten. Hij wist ja, precies ja. hoe het hele ISS eruit zag. Hij ja. wist precies wat de coördinaten van een okay. van basepoint ja. waren. En dan kon hij daar naartoe. En hij weet zijn eigen coördinaten. Ja. En hij weet de snelheid die hij op dat moment heeft. Dus dan kan je helemaal. ...eromheen rekenen van, ja, als je zo gaat bewegen, dan gaat er niks fout. Maar, er is ook een gigantisch nadeel hieraan. Want zo gauw als je dus een ander base point heeft gepakt... ...is de hele configuratie veranderd. En de software was dus niet zo slim om dat allemaal te, te redden. Dus er moest gewoon een nieuwe database geladen worden in ERA... ...om alle nieuwe gegevens te hebben... Want het, de ISS was ook anders geworden. Ja, tuurlijk. Door die arm, ja. onder ja. plek gaat. Maar zo'n database laden, dat kostte weet ik veel lang. Ik denk wel <laughs> 15 minuten of zo. En dat is best lang. Ja, is Want lang, elke ja. keer als je dat doet, moet je dat dus weer opnieuw gaan laden. Dus het was gewoon. Oh, omdat het geheugen ook nog niet zo groot was of zo. Of wat Precies. Ook. Ja, het was een vijf. En hoeveel jaar van gelegen? die punten zijn er op dat ISS? Geen idee meer. Dat, dat veranderde <tus> wel veel in de tijd, dat weet ik niet meer. Ik okay. denk 5 of zo. Of. Ah, oké. Okay. En zo'n ISS, hoe hard vliegt hij eigenlijk? Ja, ik geloof dat hij aardig hard gaat hoor. Ik geloof dat hij wel drie keer per dag uh, om de aarde heen uh, slingert. Ja, ja, dus 40.000 uh, kilometer omtrek. Omtrek. Ja, hij zit nog gerust, dus ja. Oh, die gaat wel hard toch? Maar ja, relatief gaan ze heel langzaam. Hoe bedoel je relatief? Nou, ten opzichte van de aarde of ten opzichte van... De nou, je gaat drie keer per dag... Uh... Ja, maar ja, de aarde gaat ook weer een rotgang heen en weer, hoor. Het ja. draait toch weer een van rond. Dus dat is allemaal relatief, natuurlijk. Ik heb wel eens gedacht, als ik nou een grote afstand wil uh, bereiken, dan spring ik omhoog. De aarde blijft doordraaien, ik blijf staan. En na een minuutje spring ik weer omlaag en dan is de aarde gedraaid en dan ben ik ja, op mijn plek van, uh, waar ik wil zijn. Maar dat vind ik wel heel knap. Hoe doe je dat, omlaag springen? <laughs> Gewoon laten vallen. Oh, laten vallen. Je <laughs> zei omlaag <al, waar laughs> springen. Ik denk, wat doe je dat dan? Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat was een mooie theorie. Ja, maar helaas. Het werkt niet. En zo lang... Je blijft geen minuut hangen. Ja, maar je Kijk, maar die verspringers... Mee. die moeten dan eigenlijk met de, met de aarde uh, meespringen... Ja. Mee dan springen ze verder... Ja, ja. Dan dat oh. ze... Ja. Ja, of juist tegenin. Nee, tegenin juist. Ja. Dan draait ja. de aarde verder... dan springen ze verder... Tegenin, juist. Oh ja, ja, ja. <laughs> Zouden ze daarover nagaan hebben gedacht? Ja, vast. Waar, waar zijn we nu? <laughs> en ja, je weet, de, de zwaartekracht zit niet overal gelijk in uh, de aarde. Ja. Alles is uh, niet echt uh, gelijk. Maar ja, op de maan, wat minder. Dus hoe hoger je komt, is de zwaartekracht hier minder. Dus, ja. Ja, ja nou, hoe, massa, hè? ja. Maar dan zal het ook zijn, hoog op de berg kan je ook verder springen. Ja, je ja op, maar je hebt alleen bijna geluk. Goed je zuurstofgehalte is natuurlijk <laughs> enorm veel lager. Als ja, maar daar kan je aan wennen. Dat doen ze toch ook? Hè? Dat is, uh, ja, maar vormen. als je een echte hoge berg hebt, zoals de, in de Himalaya ergens. Ja, die, uh, ja. Dat ding, Ik denk dat je daar niet de neiging hebt van, Goh, laat ik eens even lekker rondjes springen. <laughs> nee, jammer. Oké, okay, nog even over ERA. Uh, ERA die, uh, wordt dus nu op het uh, Russische uh, deel van de ISS uh, gemonteerd. Wij noemden dat was vroeger de MLM-module, maar nu heet het de Nauka-module. Dus zeg je nou het Russische deel van die ISS? Dat is allemaal ja. gescheiden? Nou ja, de ene bouwt dit, de ander bouwt dat. Ja. Oh, dus die arm die komt niet op het Amerikaanse deel nee, of zo? Nee. Nee? nee? God, wat dom weer zeg. Ja, en die, hebben een eigen arm. die hebben een eigen arm. En zonder klusje, dan voel je het Dus die kan gewoon een astronaut voor een lel geven. <laughs> ja, ja, ja dat is dat bijna moet je ook Netter dan de, dan, de, dan de rest moesten wij dat, dat wel doen, dat Er Is daar concurrentie in de Amerikaanse en uh, Europese? Ja, zeker. zeker. En de Chinezen? En de India tegenwoordig? Ja, Brazilië ja. geloof ik ook? Ja. Ja, Iran toch? Of Irak? Iran ja, dronnen. Ja, nee, het, uh, dat gebeurt veel. Degene die de eerste vlag op uh, Saturnus zet, uh, heeft Saturnus? Nee, maar ze werkt dat niet. Er is, er is trouwens een nieuwe wet geschreven over uh, ruimte. Een en nieuwe de, wet? En, ja, de, en, en de, wie eigenaar wordt van iets wat hij ontdekt in de ruimte. Ah, oké. Okay. Niemand. Ik geloof in Nederland dat Nederland had geschreven. Maar, nou ja, dus, de, he, zoals in de... Zo, iets als de Zuidpool. De, de Zuidpool, kan je ook zeggen, dat is voor mij. Want ja. vlag van Rusland, dat proberen ze wel. Ja, ah. niemand mag de Zuidpool claimen. En dat mag dus in de ruimte ook niet. Er is wel eens een slimmerik geweest. Die heeft zijn stukje van de maand verkocht of te koop gezet... Oh ja. Okay, ja. Nou, stel de aarde, ja, 6 miljard mensen. Of nou, zoveel stukjes. Want als die recht boven me staat, is die toch voor mij of niet? Uh... Ja. Ja. Maar die verkocht hij het? Ja. Dat is slim, hè? Ja. ja. Dat is wel mooi natuurlijk. Maar Nog, nog een leuke anekdote is, van, uh, dat, wat ik zeg, die, die robotarm die moet dus op die nauwkaas, zoals dat heet, uh, wordt die gemonteerd. En dan wordt die uh, als, als geheel uh, gelanceerd. Maar waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voor Rusland? Want hij was dus al 2008 in Rusland, waarop ja. Waarom ze er zo lang over deden om dat het, het toch door te voeren? Het eerste is dat geld. Russen vragen overal geld voor. Ja. Nou ja. Ja, oké. Maar, maar je zelf kan geen kant is... op, want hij moet gelanceerd worden door Rusland. Ah, en zij is, zeggen, ja. nou, we vangen, we, we, en moeten we er dit hier weer zitten? Nou, dat gaat uh, ruimte kosten, Hij kan ook door uh, SpaceX uh, gelanceerd worden. Nu wel, ja. Uh, nu wel, ja. Uh, dat ja. zou Maar dan moet hij weer een zijn krijgen, want dan moet hij weer in de SpaceX. Ja. <laughs> maar hij is toch voor Rusland? Ja. Waarom zou Rusland er dan geld voor vragen voor een ding van uzelf? Omdat zij graag geld willen hebben. Vinden ze leuk. Nou, dan hebben ze het niet. Ja, niet betaald. Ik weet toch wel, dat is ook wel een leuke dat Er was een vergadering, want zoals die EGC die ik had gebouwd met een aantal mensen, die moest op een gegeven moment ook naar Rusland. <coughs> en uh, dus moest ik met zo'n Rus praten, ook een EGC-specialist, een hele goede trouwens. En die had ook een hele rare gewoonte. Die ging dus in die vergadering, ging gewoon nadenken. En, ze, ik ga, en draaide ze gewoon uit de vergadering en dan ging ik nadenken. En dan kwam je wel wat goede dingen hoor. Maar het ergste was na de vergadering. ja. Toen kwam de secretressen met allemaal envelopjes. En er er krrr, allemaal geld in. En al die Russen kregen cash geld. Ja? O, ik niet. Ik, nee. zeg, ja, ja, <laughs> ik zit ook in die vergadering. En ik begrijp je waarom dat is. hè? Corruptie. Ja, ja. Ja, ja, ja, echt. Ja, als dat... Maar zo is... openlijk. Ja, zo. En ermee. fokken daarmee. Ja, ze moeten. Oké, okay, maar wat hebben wij er dan aan gehad dat die arme ontwikkeld is? Hebben we er iets van geleerd? Ja, daar er veel van geleerd. Dat sowieso. Maar we ja. hebben ook, ook veel verlies opgeleden. Ja, daarom. Dus is dat het geld waard geweest? Ja. Ja. ja. Ik hoor het al, ja. ja. <lacht> nee. Is de missie nou, nou, nou, naar de maan, is dat, heeft dat zijn geld opgebracht? Ja, wat vind jij? Ik vind het wel. En waarom? De toekomst uh, ligt niet in, nee, op de aarde. Vind je Ja, nou, de aarde gaat gewoon kapot. We weten wel dat de aarde kapot gaat. Alleen, dat gaat om... En we weten ook nog wanneer. Ja, over een paar miljard jaar. Ja, de ronde, ah, ja nou, dat wel gaat om. Ja, en wat doe je over een paar miljard jaar dan? Zeg, ja. Ga geen mee met de aarde? Ah. Dus ben nee. Ik dat, niet meer, dus... Uh, <laughs> nee, als je de, ziet hoe, hoe, hoe snel die, die, die, die telefoontjes bijvoorbeeld ontwikkeld zijn. Ja. En met de, a, hele oude technologie, hè? Het is gewoon Unix. Die Android is gewoon Unix Linux eigenlijk. Dat klopt, ja. ja. Het is een heel simpel ideetje van Google. Waar we, we, we strepen de helft eruit... En gebruik de rest van uh, Linux om een ja. telefoontje te bouwen. En dat uh, is in tien jaar uh, totaal. Uh, ja, het is nog gratis. Groter dus, worden. Ja. Ja. En je hebt het gratis. maar uh, Linux, Linux is ook gratis. Ja, daarom ja. ja. Trouwens, jullie ook. zo. Ja. Goed, we gaan weer verder met uh, de trams. Hold back the night.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 Dan zijn we weer. We gaan weer even verder met uh, de erearm. Jij had nog wat over, uh, over de Russen, hè? Ja, hij was dus, uh, in 2008 stond die arm al in uh, Rusland. Maar dat is dus heel lang uh, geprobeerd om uh, dat toch een beetje uit te stellen, die lancering. Want uh, het blijkt dus zo dat uh, de, de buiten het ruimtestation activiteiten... worden beter betaald voor de Russische ...astronauten, dan binnen het ruimtestation. Dus eigenlijk zaten ze helemaal niet te wachten op die era -arm. Ze vonden dus... het ook leuk om buiten te zijn? Of nou, dat vinden we... ze meer. Ja. <laughs> okay. dat, dat is een verhaal, tenminste, wat ik wel eens heb gehoord. Okay. Wat heb jij zelf gedaan aan die uh, era uh, Toen helemaal in het begin... ...toen was het, het ontwerp... ...en toen kwam ik terug van een ander satelliet... ...ISO-satelliet, die was net klaar. Ik, ik, eigenlijk meer zo, want ik ben eigenlijk bouwkundige. maar uh, bij Fokker hebben ze toen een tekort gezien. Uh, de, de, he, ik ben 81 begonnen bij Fokker en toen zagen ze dus dat het tekort was aan ICT-mensen. Dus hebben ze een uh, cursus ge, gemaakt voor uh, mensen die mochten inschrijven in, in, in, in de pauze, als je dus meestal ging eten, hebben hadden we een uur pauze bij Fokker. En een hele mooie computer ook altijd. Dat kan ik me wel herinneren. Maar uh, dan mocht je dus meedoen aan een cursus software. Nou, degenen die daar geslaagd waren... mochten een HTS-opleiding doen in verkorte opleiding. Nou, die cursus deed ik eigenlijk een 10. Dus dat vond ik best wel leuk. Ik had toen nog een Atari-computer thuis. Daar speelde ik heel veel mee. En, uh, dus ik was wel handig in die uh, dingen. En uh, toen heb ik een cursus gedaan in Haarlem. Het, uh, HTS. En... Uh, toen hebben ze me dus steeds meer in die softwarehoek uh, gepositioneerd. En zo was bij, bij ERA begon ik eigenlijk gelijk aan de, de EGC te de bouwen. Dus de, de, het, grondstation, uh, het elektrische grondstation. Die zit dus power, of uh, kracht, <laughs> zeggen, ja. op die... Uh, ja, ik moet het uh, goed uitleggen. Anders uh, begrijpen mensen die niet wat minder Engels gaan gebruiken. Maar ik bedoel, er zit je dus de uh, kracht op, de stroom op die uh, arm... En je, je stuurt commando's en je leest telemetrie uit. Zo heet dat, telemetrie. Als het van een satelliet komt, is het telemetrie. Die lees je uit. En dat, dat deden we allemaal over een 1553-bus. Maar dat is ook weer heel technisch. Dat is een speciale... Uh... Softwareprogramma of zo. Nee, dat is een, waar, waar de communicatie over gaat. Dus dat was een militaire bus, was dat. Een hele echte militaire bus. Ik, ik praat, praat jij niet. <lacht> jij praat, praat ik niet. <lacht> en allerlei tussenvormen. Maar... Uh... Dus ik ben gelijk begonnen aan het elektrische grondstation. Dat bestond dus uit uh, suncomputers en HP-computers... en uh, nog een paar uh, rekken uit België... om die 1553-bus te kunnen uitlezen. Heet Difa heette dat. Oh, ik mag geen afkorting vragen. Nee, mag niet. Uh, en uh, en uh, die heb ik dus helpen ontwikkelen. Onder andere ook met Jaap Douma, die ook trouwens nu meeluistert. Mee en... Uh, Uh, dan gebruikten we dus Duitse software. Dat heette CGS, Columbus Ground Software. En dan gingen we dus naar Duitsland toe. Gingen we die software bespreken met, uh, met die Duitsers. Dat bleek ook een, een, een ramp van een programma te zijn, dat CGS. Dat was gebaseerd op Oracle. En dat is een hele vervelende database. Dat zou jij misschien nog wel zeggen. Ja, klopt, ja. ja. Die is zo rigide. Die gebruikt ze ook banken en zo. En met allerlei... ...overloopsystemen met geheugen... ...die ging wel zes niveaus diep... ...omdat ze alles weer wilden... Ja, ...dat snappen we ook allemaal niet, nee. Nee, nee. Maar het is een hele lastige database... ...waar banken dus ook geld mee doen. Dat ik begrijp Dat gaat niet te simpel in een database. Nee. Dus uh, op een gegeven moment was die, uh, die, die uh, EGC klaar... Hè? ...en moest die ook vervoerd worden naar Rusland... ...of hij moest naar andere plekken toe... ...want we gingen ook wel eens testen doen in uh, ASTEC. Hè, we deden dus in ja. de de... de uh, Vacuumtest. ASTEC, e e dat is dus Noordwijk. Noordwijk, ja. ja. Daar deden we dus de, de thermische balanstest. Dus de, in... de warmte. Sorry? De test. Ja, ja, want alles in de, wa in de ruimte is dus verschrikkelijk onderhevig aan temperaturen. Want uh, als de zon op iets schijnt, kan het wel 3000 graden worden. Maar aan de achterkant, waar de zon dus niet komt... ...is het uh, 1 Kelvin, dus dat is min 272 graden. Maar kan dat 3000 graden worden? Ja? Ja, helemaal, ja. We, we, we kregen wel een zonnepanelen terug. Want ja? Fokker deed veel zonnepanelen. Kwam zon, dat heette Rara. Dat was een retractorbon. Kon het weer terug naar de aarde komen. Dan zag je allemaal ingebrande, bruine... in het aluminium oh, geloof, helemaal bruin geworden... 3000, ja. Ja, daarom hebben ze ook allemaal satellieten, die zilverkleurige, goudkleurige manteltjes eromheen. Dat denk ik is voor de lol. Nee, dat is niet. Dat is reflecteren van het zonlicht. Want het wordt heet. Oh, oké. Okay. Uh... En waarom wordt het dan hier op aarde dan nooit zo warm? Ja, dat is een atmosfeer dus. Die houdt het tegen? Ja, als ja. we okay. die atmosfeer niet hadden. Daar waren we nu ook al niet meer. Nee, nee. Ah, nee, okay. want er zit ook allemaal radioactieve straling en alles ah. erbij natuurlijk. Ja. Nee, het is dodelijk wordt de zon. Ja? Ja. Wow. Nou, maar zonder de zon zijn wij dood. Ja, ik hoop vanmiddag weer ja, is... lekker in het zonnetje te gaan liggen. Maar toen, zet. de tijd toen we dat gat in de ozonlaag hadden... dan kwam dus de zon er doorheen. Dus, dus radioactieve straling, dus hitte. Ja. 3000 30 graden. Ja. Nou, 1000 graden is misschien wel veel. Maar het kan echt hele, het kan smelten van, van een metalen van Ja. Zon, nou. ja. Nou, Zeker kan... als je in de buurt gaat, neem uh, Bepi Colombo. Daar heb ik ook al gewerkt. Bepi Colombo, zeg ja, maar ook niet. Satelliet. Drie, dat is een Italiaanse wetenschapper. Ah. Heel lang geleden hoor, dat is lang dood. Maar uh, die, gaat, uh, richt, die gaat naar de Curious. Wow. En dat is heel dicht bij de zon. Dat is... Maar een week geleden of twee weken geleden stond er in de krant ook dat een Nederlandse satelliet is ook gelanceerd. Maar die heeft de grootte van een melkpak of zo. Oh, zo'n Delta-dingen. Zo. Ja, ja, een ja, eigen ja. satelliet, ja. He? Nou, ja. Leuk, het Nederlandse toch? leger. Ja? <laughs> ook wij doen mee. Ah. <laughs> nou, de nou. eerste Nederlandse satelliet was ANS. Ans. Wie was Ans en wat deed Ans? Ans is weer een afkorting, dat mag niet. hè? Ja. Afkorting. Amsterdam. <laughs> Amsterdam een Nederlandse satelliet. Ja. ja. En daarna kwam IRAS. Dat was een Amerikaanse. Dat deden we samen met de NASA. IRAS. International. Was wat deed net, was net voor die tijd uh, uh, uh, infrarood. Infrarood wat? Infrarood kijken naar de ruimte. Oké, okay, die er dus andere planeten opzoeken of. Ik ga uh, jullie nou, afkapen want we krijgen het nieuws. Oké. Okay, ja. En na het nieuws weer verder met deze interessante materie. <laughs> Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.